10 uur Freddy van Teijn met het NOS journaal. TomTom Tom gaat voorkomen dat de politie in de toekomst gebruik kan maken van gegevens van TomTom Tom klanten. Dat schrijft Topman Gordijn in een e-mail aan alle gebruikers. Het bedrijf in navigatiesystemen verzamelt statistieken via zijn klanten, zoals hoe hard wordt gereden op een bepaalde weg. Die statistieken worden verkocht aan derden. De politie blijkt ook over die gegevens te beschikken en zo te beslissen waar het beste snelheidscontroles kunnen worden ingezet. Gordijn schrijft dat TomTom Tom niet gelukkig is met dat gebruik. Publicist Thomas van der Dunk heeft in het park voor het Provinciehuis van Noord-Holland alsnog zijn omstreden lezing gehouden. Oorspronkelijk was hij uitgenodigd om de jaarlijkse Willem Arondeus-lezing op het Provinciehuis te verzorgen. Maar omdat zijn tekst volgens de organisatie te kritisch is over de PVV, werd besloten de lezing te annuleren. Vonder Dunk heeft zijn lezing nu buiten tegenover het provinciehuis in Haarlem gehouden. In zijn lezing maakt Vonderdunk Dunk een vergelijking tussen de PVV en de NSB. Ook zegt hij dat de PVV openlijk discriminatie bepleit. Bij de lezing waren onder andere commissaris van de koningin Remkes... en enkele gedeputeerden van Noord-Holland aanwezig. Zij waren tegen het afblazen van de lezing. Vingerafdrukken uit paspoorten die de afgelopen tijd zijn opgeslagen bij gemeenten worden gewist. Minister Donner zei dat in een toelichting op zijn besluit om voorlopig geen vingerafdrukken op te slaan. Bij de aanvraag moeten mensen een vingerafdruk laten maken voor in het paspoort. De afgelopen tijd sloegen gemeenten die afdruk ook op. Het was de bedoeling dat er een landelijke databank zou komen. Donner vindt nu dat er te veel technische onzekerheden zijn waardoor er fouten kunnen ontstaan. Hij komt met het schrappen van het plan tegemoet aan de Tweede Kamer die grote moeite heeft met de opslag van de gegevens. Het weer. In het oosten mogelijk een bui, in het westen overwegend droog. Het wordt een graad of acht. Morgen in het hele land kans op buien en smiddags ook met onweer. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. U hebt een AOW-pensioen en u gaat samenwonen. Kan dat? Ja, natuurlijk. Maar het kan van invloed zijn op de hoogte van uw AOW. Het is daarom belangrijk dat u het tijdig meldt aan de Sociale Verzekeringsbank.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 Real Madrid, Barcelona, wat hebben we gemist? En die houtkamp, was Stigler. Nou, vooropgesteld, het is nog 0-0, na nou, 57 minuten. Wat we hebben gemist is een gele kaart. Normaal gesproken zou je zeggen, is dat zo belangrijk? Nou, deze wel, die was voor Sergio Ramos, die een dribbeltje van Messi onderbrak. Het kwam op geel te staan en dat betekent omdat hij een van de vier madrilene is die op scherp staat... dat hij de return in Barcelona dinsdag zal moeten missen. En dat is een uh, behoorlijke aanlating voor Real. Maar goed, it's all in the game. Zo, wees, zo gaat dat nog eenmaal als je op scherp staat. Maar hij dus geel. Ook aan de andere kant geel voor Mascherano. Terwijl nu uh, diezelfde Mascherano heel ongelukkig speelt Onder druk van Adi Bajor. Door wie hij wordt opgejaagd gaat de bal terug naar Val Dan loopt Adi Bajor ook daar nog op door. En voorziet hij een ingooi voor Real Madrid. Niet de allerbeste fase in deze wedstrijd van uh, Barcelona. Waarbij dus vooral... De voornoemde Mascherano zich dat mag aantrekken. Ja, die Adebayor die, uh, heeft toch voor meer druk gezorgd. De bal nu richting die tweede paal opgevangen. Net niet door Cristiano Ronaldo die daar van baalt. bal vanaf de linkerkant en uh, hij kon er net niet bij. Ronaldo, Maar Adebayor heeft voor wat meer druk naar voren gezorgd. Voor Real Madrid heeft de wedstrijd wel wat meer open gegooid. 0-0 de stand. 13,5 minuten gespeeld in de tweede helft. In uh, Bernabeu. Aanstaande dinsdag weer de return. En dan weten we wie er tegen hoogstwaarschijnlijk Manchester United in de finale zal staan in Londen op het vernieuwde Wembley. Als, uh die bal kwijtraakt. En via Xavi de bal bij Messi is gekomen. Messi, nou, doe eens wat leuks, jongen. Twee man bij zich. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar Bia. Ja, gaat uh, op zoek naar zijn tegenstander. komt tegen die tegenstander aan. Maar brengt met wat mazzel toch Pedro. Pedro gaat het op gebied in. Pedro met links. Trekt hem voor zijn rechter. En uh, speelt hem dan weer even terug. En dan uh, balletje van Xavi. Maar ook die is uh, niet goed. Wordt toch opgevangen door Busquets. Grote drukte daar nu in dat stafsroepgebied van Madrid. Waar Pedro vanaf de de rechterkant weer komt en Marcello een been uitsteekt waar Pedro graag overheen wil. Maar Marcello heeft keurig de bal geraakt. En daarna duikelt de aanvallen van Barcelona eroverheen. Geen sprake van de strafschop. Daar wil Wolfgang Stark. Die daar goed bij stond weer. Want de scheidsrechter is prima. Ook niets van weten. Even dacht Barcelona misschien wie weet. Maar nogmaals geen sprake van. Marcelo verdedigt keurig de Braziliaan. En dat uh, levert hem dan applaus op van de fans in Bernabeu. Na een uur waar het dus nog altijd 0-0 is in deze wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona. Weinig goals natuurlijk ook in de confrontaties van een paar weken geleden. 1-1 en 1-0. En voor die 1-0 was zelfs nog een verlenging nodig. Want toen pas scoorde Ronaldo in de 103 e minuut in die bekerfinale. Waardoor Madrid na 18 jaar de beker weer eens pakte. Madrid heeft de bal. adé kopt door. Dat doet Di Maria ook. En er staat Pep in buitenspel. Maar wordt Er gefloten? Nee, er wordt niet gefloten, Real Madrid is de bal gewoon kwijt en Barcelona verdedigt uit. En is het uh, toch weer balbezit voor Real aan de linkerkant, uh, voor die Maria. Die Maria-bal richting Stadshofgebied, richting Adelbaillor, wordt niet bereikt. Dan is het Pepe met het grote deel zo zeg. die gaat even door. Die mag je ook wel een gele kaart geven, want dat is echt een gemeene overtreding. Ook Dani Alves, nu moet iedereen van Barcelona even weg. En Pepe zegt, ik, ik? Nee, u heeft die andere wedstrijd toch er ook gezien. Ik ben de liefste man op aarde. Ik koop de mooiste dingen voor mijn kinderen. En dan zou ik toch niet de tegenstander onder de zooien trappen. Hij krijgt er wel rood voor. En terecht, want het is absoluut een ongelooflijk smerige, gemene overtreding. Op het onderbeen van Dani Alves. Met 10 zal Real Madrid verder moeten. Want Pepe, de man uit Portugal, de landgenoot van José Mourinho, gaat dermate hard zonder dat er ook maar een bal nog in de buurt is in op zijn tegenstander, op Daniel Alves. Een uh, Braziliaan, die kunnen het in hun uh, eigen taal doen dat uh, hij terecht van Wolfgang Stark de rode kaart krijgt. En nu staat Pujol nog even te praten met uh, Mourinho. Ik denk niet dat dat echt nodig is uh, tijdens de wedstrijd. Maar ze kennen elkaar goed, want uh, Mourinho was assistent van Van Gaal en van Bobby Robson. En uh, uh, kent uh, Barcelona ook als geen ander Gemene overtreding. Van Pepe, die is er met rood af. En Breal zal met tien de rest van de wedstrijd zeg maar een half uur nog moeten spelen tegen Barcelona. Ja, hij gaat er gewoon met een gestrekt been in in dat duel met Dani Alves. En dan kan hij nog verklaren dat hij de tegenstander niet helemaal goed of half of een beetje raakt. Of dat het allemaal wel meeviel. En dat Dani Alves nog een been heeft dat niet uit twee stukken bestaat. Kortom, er valt nog wel wat te zeggen in je verdediging. Maar feit blijft dat als je met een gestrekt been zo'n duel in gaat, dat er maar één straf past. En dat het in Spanje niet anders is dan dat het in Duitsland is. Daar komt de scheidsrechter vandaan. Stark trek rood. En Staar heeft gelijk en zo gaan we voor de vierde keer dit seizoen in een confrontatie tussen Barcelona en Real Madrid het meemaken dat er eentje van Real Madrid het veld wordt uitgestuurd. Dat dat dus eerder gebeurde bij Sergio Ramos, toen bij Raúl Albiol, toen bij Di Maria en nu dus bij Pepe. Rode kaart. En dan is een half uur nog lang. En ben ik benieuwd wat er gebeurt met Barcelona dat misschien nu hoopt op wat ruimte. Nou ja, is dat wel zo? Want zou het niet zo zijn dat Real Madrid nu nog verder naar achteren gaat lopen? En de ruimte zal alleen maar kleiner worden. Dat zou ook maar zo kunnen. Klein half uurtje nog. Consternatie alom. Publiek boos. De trainers in alle staten. Want wat moeten we nu? Moeten we wisselen? En zo ja wie en zo ja wat? De brancard is inmiddels in het veld gekomen om Daniel Alves daar naar buiten te dragen. Hoe gaat het met hem? Komt hij nog terug? Mourinho probeert rust uit te stralen, maar gelooft u mij... Mourinho straalt op dit moment alles uit, behalve rust. Want rustig zal hij niet zijn. Ja, het is uh, natuurlijk ook van uh, zeer groot belang voor de volgende wedstrijd. De return. Want dan mist Real Madrid en Pepe en de man die zojuist een uh, gele kaart kreeg. En op scherp stond Sergio Ramos. Hij wordt weggestuurd, Mourinho. Ja, Mourinho moet achter de omheining gaan, want hij heeft uh, zich nogal... Zoals ik, jij ja, kan niet echt liplezen, maar het was wel duidelijk te zien dat hij op een hele hooghartige manier tegen de vierde man tekeer ging. En dus heeft ook hij een rode kaart gekregen en zit ook hij gewoon op de tribune volgegeven. ben volgeleven. je de enige bij de NOS die niet kan liplezen. Ja, ik wil dat graag zo houden. <laughs> Barcelona met 11 tegen 10 van Real Madrid. Kijken wat ze kunnen gaan doen als de bal in het strafschopgebied komt. Maar er een duwfout is gemaakt door Keita en de vrije trap, daar is voor Real Madrid. Ja, de beer is los heet dat uh, dan na 63 minuten voetballen in uh, Madrid. En dan maar eens kijken wat die resterende 27 minuten ons nog gaan brengen. Houdt Real stand of gaat Barcelona de pers aandraaien? Het blijkt dat het tiental van Mourinho, zonder Mourinho dus inmiddels, niet opgewassen zal blijken tegen het voetbalvernuft van Barca. Dat er dus nog niet erg uitgekomen is in de eerste 60 minuten van deze wedstrijd. Maar je kan dus inmiddels ook zeggen na die rode kaart van Pepe. Dat de avond in zekere zin nog jong is. Barcelona met een heis naar voren. Dat lijkt me dan niet de manier om het te doen. Die bal komt voor de voeten van Sergio Ramos. Die geeft hem dan weer een heis de andere kant op. Dat is voor Real Madrid wat uh, logischer te begrijpen nu. Dat probeert uh, Adé de bal te controleren. Wat er door Barcelona een overtreding gemaakt is. Dat Puyol. Puyol gaat kijken bij het slachtoffer dat hij daar gemaakt heeft. Dat slachtoffer heet Cristiano Ronaldo. Die krabbelt weer over hem. De scheidsrechter ziet er... Behalve dan dat hij een vrije schop geeft, geen kwaad in. Want houdt, en dat lijkt me terecht nu ik de herhaling zie, de kaarten op zak. Want hij geeft hem wel een duwtje vrij schop op zijn plaats, maar niet meer dan dat. Wat een wedstrijd. Niet goed hoor, maar wel ontzettend uh, spannend. En uh, ja, dit is wel even vriendschappelijk van uh, Ronaldo. Terwijl Mourinho zijn vingers blauw schrijft. Uh, ja, maakt dat iets uit. Hij zit ongeveer een meter verder dan hij normaal zit. Uh, vlak achter de Pep Guardiola zit gewoon uh, nog altijd in de, de goud. Overleggend. Van ja, wat moeten we doen? Kunnen we uh, iets doen in aanvallend opzicht? Terwijl Sergio Ramos voorin staat bij die uh, vrije trap. Die uh, genomen gaat worden. En op het hoofd komt van uh, uh, Ronaldo. Maar hij komt de bal over het doel van uh, Victor Valdes. zag er gevaarlijker uit dan het uh, in werkelijkheid was de mannen in het wit met 10 tegen de mannen in het geel met rood en het blauw met 11. Ik kijk nog even naar de herhaling. Nee, dat was geen gevaar voor Barcelona. Nog altijd 0-0 na 65,5 minuten spelen. Xavi aan de bal. Xavi zoekt naast zich. Bouquet is daar. Aan de andere kant is ook Messi daar. Die zich nu als het links half heeft laten inzakken. De bal terugkaatst naar Keita. Keita bal terug naar Busquets. En dan aan de rechterkant openen naar Daniel Alves. Die dus weer terug is en nu wordt uitgefloten. Omdat het publiek hier in Madrid vindt dat hij zich aanstelde. En een rode kaart aansmeerde aan Pepe. Maar gelooft u mij, daar was geen sprake van. Want zo een duel in met een gestrekt been. Daarop staat nogmaals maar één straf. Barcelona speelt de bal rond. maar doet dat nu wel? 15 meter verder dan in de eerste helft. Toen stonden ze vlak voor de middenlijn. Nu net erover. Actie vanaf de linkerkant. Aardig. Via. Meegegeven. Messi. Breed gelegd. Busquets. Maar wie wilde dan eigenlijk schieten? Xavi met een steekbal het Stratokbiet in het hoofd. Het hoofd van Daniel Alves. Maar ook een vlag omhoog. Dat daar al geen sprake meer was van gevaar, want buiten het spel. Dus dus uh, geen aanval uiteindelijk met uh, enig gevolg voor Barcelona. Ja, wat gaat Barcelona doen? Denkt men: 0-0 is mooi. Wat ook in de return mist Real Madrid. Dus Pepe en Sergio Ramos. En is bij Barcelona Iniesta terug. Want dat is uh, zo goed als zeker dat Iniesta volgende week uh, wel kan meedoen. Is een hele belangrijke schakel in dit team. Samen met Xavi op het uh, middenveld. En thuis in Nou Kamp kan dat natuurlijk uh, bijzonder prettig uh, worden voor de Catalanen. Als diezelfde Xavi nu balbezit heeft, speelt hem uh, naar Messi. Messi met uh, nou, geen versnelling, speelt hem gewoon terug naar Xavi. En Xavi uh, via Busquets naar Messi, driehoekje, terug naar Busquets. En het staat stil, het staat gewoon stil. Kan niet anders zeggen. Nu is het dan even een versnelling bij Xavi. En een goeie. En eerst nogal Xavi speelt hem naar buiten naar Via. Via in het op het gebied. Via trekt naar binnen en schiet. En dan is er een doelpunt. Nee, net naast. Scheelt niks hoor, want de rebound wordt weggegeven door Casillas. De kopbal is daar dan wel van Pedro. En dat scheelt heel erg weinig. Hij werd gehinderd, Pedro. Maar dit had net zo goed een bal aan de andere kant van de paal kunnen zijn. Met wat uh, mazzel. Terwijl Pedro Rodriguez, zoals hij voluit heet, de Spanjaard, al drie keer scorend in de Champions League. Nu met veel pijn aan de knie daar ligt. En uh, niets uh, van geen kwaadbewustzijn. De Marcelo loopt weg. Nog even kijken in de herhaling. Xavi kijkt om zich heen. en vindt dan uh, door aan de rechterkant Via Die trekt uh, langs Arbeloa en uh, schiet de bal hard op doel. De rebound wordt weggegeven door Casillas. Ingekomt door Pedro. Maar net naast het doel van Real Madrid. En zo blijft het 0-0. Pedro heeft pijn. En wij dachten: waarom is dat nou toch eigenlijk? Dat komt omdat Marcelo. En ik denk niet dat dat per gaat. Nog even op zijn uh, knie gaat staan aan de binnenkant. Hij heeft de rebound dan al naast het doel gefrommeld. Pedro. Marcelo springt daar eigenlijk overheen omdat hij gewoon te laat is. En landt dan op de binnenkant van de knie van Pedro. Die... ...daar toch behoorlijk pijn aan moet hebben. Een gemene overtreding, maar dus uh, niet gezien. Door de, schen, de grensrechter en de scheidsrechter van uh, Marcello, de linksback van uh, Real Madrid. Dat uh, balbezit heeft trouwens nu na 69 minuten. En uiteindelijk via Cristiano Ronaldo de bal kan terugschuiven op Diara. Diara, Adebayor. Adebayor aan de linkerkant. Marcello opent. En doet dat naar Ronaldo die de bal wel doorkomt, Maar in niemands land daar staat helemaal niemand van zijn ploeg. Bal rolt door en komt in de handen van uh, Victor Valdes. Barcelona mag weer naar voren. 69 minuten nog. Het is nog 0-0. Maar je voelt eigenlijk aan alles dat de druk van Barcelona nu toe en toe en toe en toe zal nemen. Ja, het zou uh, voor de return uh, natuurlijk een stuk minder zijn als Barcelona hier een klinkende overwinning haalt. Maar toch, het is uh, balbezit van Pujol. Pujol... ...naar Piqué. En Piqué die de bal dan lekker doorschuift. naar Busquets. Busquets naar Messi. Messi terug naar Busquets. Ja, alle ruimte natuurlijk nu met een man meer voor Barcelona. Zeker met het spel van Barcelona als de bal naar buiten naar Pedro gaat. Pedro met Marcello tegenover zich speelt de bal terug naar Dani Alves. Dat is te horen aan het publiek als via Busquets de bal weer naar Xavi gaat. Geen been zit er tussen van een Madrileen bal naar de linkerkant uh, via Messi bij uh, bij Messi via Via gekomen Messi wordt even tegen de vlakte gewerkt maar het balbezit blijft voor Barcelona Piqué Busquets Xavi en dan kijken, waar is Messi? Nee, we doen het via Busquets. Dan naar Messi. Messi terug naar Xavi. Xavi kan hem doorgeven naar uh, Via. Via aan de linkerkant heeft de bal. Trekt weer naar binnen. Geeft hem aan uh, Xavi. Xavi denkt dat hij doorgelopen is. Via, dat is niet gebeurd. Bal over de achterlijn. Doeltrap Real Madrid. Dit gaat een keer uh, mis voor Real. Of je kan zeggen, gaat een keer goed voor uh, Barcelona. Omdat uh, de ploeg nu toch wel heel nadrukkelijk steeds meer en vaker zoekt... Terwijl nu in de herhaling nog maar eens de, het moment van Marcello zien, dat had ik toch niet zo slecht gezien dat hij dat behoorlijk expres de deed. Hè? Nee, dat dacht ik wel, want hij gaat echt volkomen bewust op het binnenkant van het been van Pedro staan. Pedro staat er nog, dat mag je dan nu nog even snel zeggen, want hij wordt wel gewisseld. Niet dat dat met die blessure te maken heeft, maar er moet vers bloed en dat bloed is van vaderlandse bodem. En dat bloed komt uit Utrecht. Ibrahim Afelaj komt in het elftal voor de laatste 20 minuten van deze wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona bij 0-0 stand. Zou hij dan het verschil maken? Dat zou toch helemaal een oranje feestelijk tintje geven aan deze wedstrijd. Terwijl Messi ontsnapt. Maar ontsnappen van de 1 in de wetenschap dat er een tweede nog staat ook. Ja, dat is niet echt ontsnappen. Ze vierde Champions League wedstrijd waar hij aan mee mag doen. Hij heeft er 11 in de Liga gespeeld. Dus ach, hij maakt zijn minuutjes zo af en toe wel. Misschien wel meer dan menigeen had gedacht. Hij kan belangrijk zijn in de laatste nou, laten we zeggen, 20 minuten van deze wedstrijd. Twee rode kaarten bij Real Madrid: eentje voor de trainer Mourinho, eentje voor Pepe. En een gele kaart voor Sergio Ramos, die de volgende wedstrijd ook uh, geschorst is. Voor Real Madrid, maar Real is wel even in de aanval. bal wordt weggekopt uit het strafschopgebied. En wordt dan slecht gekopt en opgevangen door Via bal langs een tegenstander, doet dat goed. En ziet alleen afvallui voorin lopen En dan wordt hij getackeld door Las Lasana Diada. En die kijkt ook alsof hij van geen kwaad bewust is. Maar hij tripte. Uh, via, via zegt nu ook tegen de scheidsrechter: is dat ook niet een uh, kaart, want het is wel. Ik hou wel van uh, een beetje sportiviteit en dat was altijd wel redelijk aanwezig bij, uh, bij de ploegen. In het verleden was er toch respect, maar het is volkomen respectloos zoals er uh, gevoetbald wordt. Zowel qua overtredingen als het uh, proberen... Het aan-naaien, uh, uh, mag ik het zo zeggen. Ja, dat mag ik zo zeggen. <laughs> het is uh, nog altijd 0-0. Bal bezit via een vrije trap voor uh, ik dacht barcelona Terwijl we weer in de ogen kijken van uh, Mourinho op de schermen. Die kijkt naar zijn spelers, waaronder Diarra. Ik zie ook dat Kaka aan het warmlopen is. Dat doet hij al de hele tijd. De vrije trap was voor Real Madrid en is genomen. Dik een kwartier nog met de 11 van Barcelona tegen de 10 van Real. Afverlaaien binnen de lijnen, maar nog altijd 0-0. Ademayor controle aan de rechterkant, ja. En dan zit er toch een been tussen van Pujol. Gaat de bal over de zijlijn en is er een ingooi voor Real. Pujol boos op de grensrechter. Dat wij elkaar verstaan, weet ik niet. Want ik denk niet dat het Duits van Pujol geweldig is. De bal over de zijlijn. en ingooi voor Arbeloa. Een ingooi voor Real Madrid. De bal gaat langs spitsen heen. Adebayor in dit geval. Dat ook een beetje dom. Wordt uitverdedigd, maar blijkt Barcelona helemaal niet op de helft van de Madrid te hebben gehouden. Zo kan die bal opnieuw door Albion -Al worden ingebracht. In de richting van wie? Aan de door. Cristiano Ronaldo moet de lucht in. Wordt neergelegd. Scheidsrechter zegt overtreding. Vrije schop. Daar wil iemand van Madrid die vrije schop snel nemen. Hoe kan je dat nou doen als het slachtoffer overend krabbelt en zegt: hé, hey, maar niet, Cristiano ja. Ronaldo. En jij, fort mijn bal. Ik. Uh... Krijgt gevoelens zoals, die, die, uh, zoals die hand, toen hij bij Manchester United de bal van die afstand gigantisch in de kruising uh, schoot. Cristiano Ronaldo. De overtreding was van uh, Gerard Piqué. Ja, we, we doen er een beetje lacherig over omdat hij ook dat pedante uitstraling geeft. Maar ze er nou eentje die dat kan is ja, hij natuurlijk. Precies. Buitenkant, Fantastisch. buitenkant rechts. Rechter bovenhoek voor de kijkers uitgezien. Dat uh, zou zomaar kunnen. En dat weet ook Victor Valdes. De, de Spaanse keeper van Barcelona. Die op de lijst staat. Het is een metertje of 33. Maar het is uh, te doen hoor voor Cristiano Ronaldo. Daar komt zijn aanloop. Daar komt zijn schoot buitenkant voet. Het is de hele verkeerde kant. Ik denk dat hij hem volkomen verkeerd raakt. Want hij gaat echt meters over en naast het doel van uh, Valdes. Ja, hij baalt als een stekker. loopt in zichzelf te vloeken. Hij uh, probeert het uh, nu met de binnenkant wreef. Uh, Terwijl hij toen in dat doelpunt wat hij voor Manchester United scoorde, buitenkant steef. Terwijl er een foutje achterin. Adebayor heeft de bal overgenomen. Piqué herstelt zijn eigen fout en doet dat samen met Pujol. Dan gaat de bal over de zijlijn via Adebayor en mag Barcelona gaan gooien. Barcelona is onrustiger geworden eigenlijk vanaf het moment dat de tegenstander met een man minder speelt. Merkwaardig, maar er gaat eigenlijk vrij veel fout. Alsof Barcelona zichzelf ook misschien uit het spel haalt. Omdat het ook de opstootjes vandaag niet schuwt. En dan zeg ik het voorzichtig, want ook Barcelona maakt veel theater. Ook daar gaan mensen naar de grond te zeggen dat ze geraakt zijn, terwijl dat niet het geval is. Maar het is uh, het oog niet rustig. Slotfase, hectiek natuurlijk. Ik begrijp het wel, halve finale Champions League tegen je aardsvijand, daar word je niet rustiger van. Dat begrijp ik allemaal best. Maar je verwacht merkwaardig genoeg van Barcelona toch altijd net iets meer. En je had verwacht dat ze daar wat makkelijker doorheen zouden voetballen. Nu wel rust aan de bal. Waar Messi zelfs helemaal een bal komt halen. En Xavi nu maar doorloopt. Als een soort gelegenheidsaanval. Daar gaat staan. Maar wel onmiddellijk wordt bediend. op Busquets. maar net op de weg terug is. De bal rolt door. Het uitverdedigen gaat met een uh, houtdegen van achteruit. Van uh, Real Madrid. En de vuurpel komt dan voor de voeten. Van Gerard Piqué. Die weer inleven bij Xavi. Ja, balbezit uh, voor. Barcelona van Messi. Messi met de verstelling. Messi op de rand van het strafstofgebied. Messi schiet tegen zijn tegenstanders op. Uh, bal blijft voor, uh, in dit geval Xavi voor Barcelona. Speelt de bal naar buiten. Afvalay, aardige beweging. Gaat er langs in het strafstofgebied. Afvalay voor zijn doelpunt. Ho -ho! Messi op aangeven van Ibrahim Afvalay. Scoort Messi 1-0. En nu is de naam gemaakt hoor. Want zijn beweging was uitstekend buitenom. Hij gaf de bal perfect op Messi. En dan heb ik het over Ibrahim Afvalay. In zijn vierde Champions League wedstrijd voor Barcelona is hij half beslissend. Want het doelpunt wordt gemaakt door Messi. Maar voor zeker 50% komt het op naam van Ibrahim Afalai. En zo heeft Messi zijn tiende te pakken in dit uh, toernooi in elf wedstrijden. Dat is wat Messi scoort. 1-0 voor Barcelona. Ja, maar wat leuk voor Afelay dat hij aan de basis staat van deze uh, goal. De mazzel heeft, zeg ik er dan wel bij. Want uh, zo realistisch moet je zijn dat zijn tegenstander even wegglijdt. Marcello, dat geeft hem dan net dat, dat, dat halve metertje dat hij nodig heeft om er langs te kunnen. Maar knap en goed gekeken en de bal op maat die dan op de voeten komt van Messi. Die hem van dichtbij binnen tikt, maar wel door de benen van Iker Casillas. Zodat de Spaanse keeper van Real Madrid zich nog ongelukkiger zal voelen dan dat hij zich al voelt. Zijn ploeg, Real, met zijn tienen. En dan ook nog op een 1-0 achterstand tegen de aartsrivaal in deze eerste halve finale. 0-1 is het door de goal van Messi op aangeven van Ibrahim Afelay. Je zegt dat terecht. En die doelpunt komt op helft, voor de helft op zijn naam. Dat is ook wel eens leuk, want hij heeft inmiddels in zijn carrière 23. Met deze erbij 24 Champions League wedstrijden gespeeld. En nog geen, nooit een goal gemaakt. Dus een halfje nu. Nou Ik denk dat hij bij PSV ook wel wat halve doelpunten heeft gemaakt in zijn Champions League tijd. Goed, ze moeten wat. De man in het wit. En daar is Cristiano. Ronaldo bijna gevaarlijk. Bal wordt weggespeeld uit uh, verdediging. Maar Messi het blijft toch zijn 51ste doelpunt in de officiële wedstrijden dit seizoen. En uh, Puskas ooit 47. Dat was uh, de topscorer uh, in, uh, uh, in uh, Spanje. Terwijl er een uh, kleine overtreding, zo leek het, gemaakt werd. Maar de kopjes beginnen te hangen. In dit geval bij Xavier Alonso. En was het uh, Keita die uh, nu over het krabbelt en de bal mee mag nemen? Het gaat niet goed voor Real Madrid. Het staat 1-0 voor Barcelona. Nog een minuutje of 12, 13 te gaan. En dan uh, zien we uh, hoe dit eindigt. Maar Real moet iets gaan doen in het eigen Bernabeu Stadion. Terwijl wij nog een keer die mooie actie vanuit een andere hoek zien. En je zal toch maar de beste voetballer in je armen krijgen, omdat hij blij is met jou. Ja, het overkomt. Iedereen aflaai. En hij heeft er helemaal zelf voor gezorgd. Heeft wel een applausje van de Messi in ontvangst mogen nemen bij een van zijn eerste invalbeurten, dus hij is er al een beetje gewend geraakt. Maar het is leuk, zeker op dit podium. Je noemt net de naam Puskas. Dat was toch iemand die in 1960 nog eens vier doelpunten maakte in een finale voor Madrid. Dat toen met 7-3 in 1960 won van Uitracht Frankfurt. Waarom zeg ik dat? Omdat ook toen in 1960 Barcelona en Madrid in de halve finale tegenover elkaar stonden. Toen won dus Madrid. Maar het heeft er toch alle schijn van dat dat nu wel eens Barcelona zou kunnen zijn. Oké, okay, conclusies trekken nu al. Niet slim? Nee, misschien niet. Maar 1-0 winnen in een uitwedstrijd. Gesteld dat het zo blijft. Tegenstander met 10 man. Ook voor de volgende wedstrijd problemen. Dat oog toch wel bijzonder prettig. Want niet alleen is daar natuurlijk de rode kaart van Pepe. Ook een gele kaart voor Sergio Ramos die hem een automatische schorsing oplevert. En dan komt Ricardo Carvalho wel weer terug. Maar kom je niet bepaald dikker in je verdedigers te zitten. Real voelt dat en wil dus. Ondanks met zijn team naar voren. Ai, slippertje van Piqué. Het wordt opgelost door Pujol. En die komt bij de bal voordat Di Maria bij de bal kan. Ze lopen de kornoflag eruit. Die wordt nu zelfs door Pujol de tribune ingegooid. Nou, laat ze het in Amsterdam niet horen. Daar had je ooit een, uh, het staafincident in de jaren tachtig. Maar dit was net zoiets. Austria-Wien, geloof ik. Ja, met... Uh, Veek de jong als speaker toen, ja. volgens mij. Telefoon voor meneer Waldheim. Balbezit voor Real Madrid. Bal de diepte in. Maar Real Madrid met, bijna met de moed en hopen, Want nog 10 minuten te gaan. 1-0. Barcelona leidt. Doelpunten maken. Messi. Overtreding. Messi krijgt uh, misschien ook nog wel uh, een gele kaart. Ja, nee, gaat nu naar de scheidsrechter Stark. Je hebt helemaal gelijk. Het was een overtreding voor mij. Een lichte. Want Stark kwam heel boos uh, op Messi af. Die een, inderdaad een kleine overtreding maakte. Op Albiol. Al en uh, verder is er niet al te veel aan de hand. De kleine Messi die de grote beer Albiol omver uh, duwt. Nou, balbezit voor Barcelona. Want die vrije trap leverde weer niets op voor Real Madrid. En dan is hij weer weg. En dit is uh, Ibrahim Afelay. Die hier weer aan de rechterkant weg is. Afelay kijkt en zoekt. Waar is iedereen? Nu is er wat uh, steun en versterking. Opent aan de linkerkant. Doet dat goed op uh, Messi. Uh, op, uh, nee, het was niet Messi. Op uh, David Bia. Die door naar Messi. Een-tweetje met... Uh, uh, Xavi komt niet uit. Bal bezit nog altijd. Nu voor Keita en Barcelona. Er komt ruimte natuurlijk voor Barcelona. Als Real toch met de moed en wanhoop te maar uit probeert te komen. met misschien netjes te veel mensen. dan strikt genomen goed voor ze is. En met die ruimte weet Barcelona wel raad. En in dat opzicht en met dat spelletje. kan ook Ibrahim Afdalay wel mee. Want het was een goede voetballer. Hij is, vind ik, erg gegroeid. Terwijl Daniel Alves nu heel ver komt. Messi aanspeelt op de rand van het strafgebied. Die even pootje wordt gehaakt lijkt het. Maar in balbezit blijft dan op de bal gaat liggen. En dan Hens maakt en een vrije schop tegenkrijgt. Terwijl hij nu naar Wolfgang Stark kijkt en zegt, ja, maar wat wilt u nou eigenlijk? Hij zal wel u zeggen, neem ik aan tegen de scheidsrechter nog, ja. Want ik, ik sta hier tussen drie vier verdedigers in. En dan zal het toch ongetwijfeld wel één mij een tik geven. Maar je geeft me geen vrije schop. Pardon, u. Maar wel Hens. En nou ja, oké, okay, prima. Hens was het wel, want hij raakte de bal met de hand. Terwijl hij tussen drie leden in op de grond lag. Mourinho zit dus nog altijd langs de kant. Buiten de de was zo even aardig om te zien dat hij een briefje beschreef waarop stond wat men op die bank uh, moest doen. En ik neem aan dat er op stond twee klootjes. <laughs> nou, doe maar. Balbezit voor Barcelona. Het is uh, Xavi die de bal naar buiten is. Zo, die wordt even opgevangen door Adepajor. Xavi ligt nog steeds. En, uh, dan, ja, want die Adebayor die heeft uh, uh, iets gedronken. Nee, nou, niet gedronken, maar misschien wel iets genomen. Want die gaat al als een idioot in. Heeft mazzel hoor, echt mazzel. Dat hij maar één keer geel krijgt. Want het waren twee gele kaarten: eerst op Xavi. En daarna gigantisch doorlopen op de volgende man, Bayor. Uh, was hij in gevaar? Nee, hij krijgt wel een gele kaart. En daar komt hij echt goed weg. Kijk maar, hier eerst een enorme beuk. Het uh, is niet uh, Xavi, het is op uh, Busquets. En dan loopt hij nog door Want de volgende man. Dit is uh, echt bij belachelijke af. Wow. Toch Bas? Ja. Ik moet even lachen omdat je zegt kijk maar. Dus ik zie al die mensen nu in mijn gedachten in de auto zitten. En denk, ja, daar hebben we jou, jou niet. voor ingeweld. Nee. Uh, goed, uh, zeven minuten nog. Het probleem is in zoverre weer opgelost dat Ademayor de gele kaart heeft verslikt. En dat Real weer naar achteren moet omdat Barcelona de bal heeft. Messi de enige die scoorde in minuut 76 op aangeven van Ibrahim Afelay. Als invaller in het veld gekomen nadat Real Madrid naar de rode kaart van Pepe met 10 man kwam te staan. En daarmee is het verhaal eigenlijk wel in een notendop verteld. Zeven minuten nog te gaan. Barcelona speelt de bal rond. Real moet nu met zijn tienen toch storen. En moet nu met zijn tienen toch veel mensen proberen zo die helft van Barcelona op te duwen. Om daar de opbouw te ontregelen. Want Real wil de bal. En Real heeft voorlopig de bal niet. Slechte paas nu van Xavi. Dat overkomt hem toch niet vaak? Overname van. Uh... Sergio Ramos een paas naar voren, Adibayoff wil gaat naar de bal, Puyol is er eerder. En de bal gaat rustig, tergend langzaam eigenlijk terug naar Valdes. Het is het eerste doelpunt overigens dat Real dit seizoen in de Champions League tegenkrijgt op eigen veld. En alles voor, verder gewonnen van Ajax, van Milan, Ozer, Lyon en de Spurs. En geen enkel doelpunt tegen, 15 voor en 0 tegen en nu in de belangrijkste wedstrijd in Bernabeu dit jaar, want dat is het gewoon. Uh, staan ze 1-0 achter tegen aardsrivaal Barcelona. Met nog 6 minuten te gaan, plus de extra tijd. En die zal zeker uh, 3-4 minuten zijn, alhoewel weinig wissels geweest. Twee tot nu toe. Uh, Adebayor gekomen bij Real Madrid en Affelay bij Barcelona. En met name die wissel is goed geweest, omdat Affelay met zijn assist Messi heeft doen scoren. 1-0, 84 minuten en een beetje gespeeld. Wat kan Real nog in die laatste 6 tot 10 minuten van deze eerste halve finale in Madrid? Hopen op een wonder, dat is wat de ploeg van Mourinho kan. En een wonder kan altijd gebeuren. Zo makkelijk zit de voetbalwereld dan ook wel weer in elkaar. Vijf minuten nog, Afelay verdedigt mee. Oh, het uitverdedigen van een van zijn ploeggenoten, dat is Mascarano's Erg ongelukkig, want hij trapt hem al op de rand van zijn strafhoekgebied tegen een van de Madrileense aanvallers aan, maar heeft dan wel het geluk... Dat hij daar A, geen rekening mee hield en dat B de bal vervolgens terugstuiterde in de handen van de doelman van Victor Valdes. Opening naar de rechterkant. Even laten zien wie de baas is ja. in de aanname. Dani Alves, even dat balletje achterloos zo even aannemen. Deed gaat dat ook niet tegen Real Madrid? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, of tegen Feyenoord. Die hield hield hem nog ook? een paar keer hoog langs de zijlijn. Ja, dat zijn van die dingen die er wel bij horen als je de tegenstander wil laten zien jongens. Allemaal hartstikke leuk dat jullie hier ook zijn. Maar wij vinden het prima. Wij pakken zo de trein. Die gaat naar het volgende station. En dan zwaaien we nog een keer als we achterom kijken. Zo ver is het nog niet. Want dit is nog niet afgelopen. En er komt nog een wedstrijd. Hè? Ja. En die blijft. Ondanks het feit dat het 1-0 voor Barcelona staat in Madrid. Blijft die wedstrijd interessant. Daniel man Die de bal net hoog hield. Speelt de bal even breed op Xavi. Wat is het toch een geweldige voetballer. Ja, dat weten we al van Messi. Maar Xavi is ook zo belangrijk op dat middenveld. En als Iniesta terug is. Zijn maatje op dat middenveld. Dan wordt het echt een hele moeilijke zaak voor uh, Real Madrid. Maar het voordeel is dat Real Madrid moet gaan voetballen volgende week. Dat ze moeten gaan scoren. Dat ze echt voetballers in dat team moeten gaan zetten. En dan kunnen we wel eens een hele leuke wedstrijd gaan zien in Nauwkamp voor 100.000 mensen. bezit voor Keita. We zitten in de slotfase. Nog vier minuten plus de extra tijd bij Real Madrid Barcelona. Met een 0-1 stand in het voordeel dus voor Barcelona. Overtreding van Diara. Scheidzrechter wil nog even kijken of er voordeel komt. Dat komt er niet. Het slachtoffer is Chavi. Uh, ik hoor mezelf met terugwerkende krachten seconde of negentig geleden zeggen... hopen op een wonder. Dat is wat Real Madrid nog kan. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik kijk naar de spelers. Ik kijk naar hoe ze bewegen. Ik kijk op de monitor naar de uitdrukking op hun gezicht. En ook de uitdrukking op het gezicht van Jose Mourinho. Denk ik dat er niemand echt gelooft in een wonder. Messi is weg met een schitterende solo. Messi 2-0. Oh. Oh, oh, oh. Wat een onwaarschijnlijk mooi doelpunt van Lionel Messi. Wat een onwaarschijnlijk knappe goal. Want zo kan hij het als hij weg is van twee tegenstanders... Dan komen er nog twee, maar het deert hem niet. Het maakt hem niet uit. Hij loopt er als een skier, een slalomskier omheen. 40 meter van de goal, 30 meter van de goal, 20 meter van de goal. En dan op 10 meter van het doel komt de doelbal. Casillas, omdat hij moet. Omdat hij niet anders kan en gaat de bal in de verre hoek. En beslist Messi deze wedstrijd definitief 11 goals in 11 wedstrijden in de Champions League. Lionel Messi weer ga los. Ja, het is, het is zo genot de manier waarop je hier slalom langs twee, drie man tomba, la bomba, Messi. Het beest is zo goed. Hij is zo goed. Het wisten we al, maar hij laat het weer zien. Alsof ze er niet staan. Alle tegenstanders. Marcello moet zich inhouden. Want Messi is op dreef en Messi scoort. En onhoudbaar. En Kansloos Casillas. En nu moet ik een klein beetje mijn woorden gaan uh, inslikken. Van een paar minuten geleden was het bij 1-0. Een hele leuke wedstrijd volgende week. Nu wordt het een berg om tegenop te kijken voor Real Madrid. Nou, Kamp, nou, Kamp wordt een hele zware opgave voor de koninklijke uit Madrid. Want Real staat 2-0 achter. Mourinho heeft één keer eerder in de knock-outfase van de Champions League verloren. Toen met Chelsea en nu... Uh, toen was het ook tegen Barcelona. En nu dus met Real Madrid tegen datzelfde Barcelona. Twee keer Messi. En nu probeert Real er nog iets van te maken. Maar dat proberen ze al de hele tijd. Het lukt niet. Real is kansloos voor uh, deze wedstrijd in ieder geval. En laten we hopen dat het volgende week nog een leuke wedstrijd wordt. Nog een overtreding op uh, Messi. Toch de man van de wedstrijd geworden met zijn twee doelpunten. 88 minuten gespeeld. Real Madrid 0. Lionel Messi en Barcelona 2 ja, fenomeen. Het is uh, knap, het is mooi, het is weergaloos. Het is, uh, nou ja, plak er het etiket op dat je het liefste hebt. En ze passen eigenlijk allemaal op deze Argentijn. Want uh, het is een genot om deze man aan het werk te zien. 23 jaar oud is hij pas. En dan kunnen we dus uh, als voetballiefhebbers dus onder elkaar, zeg ik dan maar even. Nog een jaar of tien van genieten. Hopen we dan maar dat hij fit blijft. Slotminuut bijna ingegaan voor deze wedstrijd. Het is volkomen gedaan. En jij ja, en zegt dat terecht, want ik denk inderdaad dat ook die wedstrijd van volgende week, dat dat misschien wel helemaal niet meer zo'n spannende wedstrijd wordt. En dat is gek, want ik had van tevoren wel verwacht dat dit een duel zou zijn, dat in de score toch in ieder geval meer een evenwicht zou blijven. Ja, over of ook door die rode kaart natuurlijk. Elf uh, doelpunten en elf wedstrijden van Messi, ik zei het al voor de wedstrijd. De recordhouder wordt bedreigd. En die recordhouder is Ruud van Nistelrooy. Die heeft in 2002, 2003 voor Manchester United 12 keer gescoord. En Messi heeft er minimaal nog één wedstrijd. Maar we gaan er nu maar een beetje vanuit dat hij er nog twee wedstrijden voor nodig heeft. Om dat record in ieder geval te evenaren. We gaan weer een wissel krijgen aan de kant van Barcelona. Sergi Roberto gaat komen en eruit gaat David Villa. Hij heeft uh, hard gewerkt, is onopvallend aanwezig geweest, vind ik. Met name in de tweede helft toen hij uh, van uh, positie wisselde. Vanaf de rechterflank ging hij naar de linkerflank. Uh, gewisseld met uh, Pedro, die er ook al uit is. En uh, afleiders aan de rechterkant gekomen. Nu komt Sergio Roberto erin. Ja, uh, het is uh, aardig zwaaien zo naar die tribunes als je 2-0 voor staat in Bernabeu tegen Real Madrid. Sergio Roberto erin, David Bia eruit. Ik zou bijna zeggen, schrijft u maar vast op, zaterdag 28 mei, Wembley, Londen, 20 uur 45, finale, Barcelona, Manchester United. En was dat ook niet de finale van 2009 in Rome? Uh, het antwoord is uh, dat klopt. Kortom, de grootmachten van Europa slaan weer toe, zoals het eigenlijk al jaren gaat. Dat is ook niet erg, want zo gaat het nou eenmaal. Terwijl de extra tijd in. ingegaan, nog een half, uh, een half minuutje is daar alweer van voorbij. Kan dan uh, Real Madrid nou niet meer het vegen lijf redden. Daarvoor is het echt te laat. Maar dan toch wel de welbekende eer door nog te scoren. Zelfs dat zal ze vermoedelijk niet meer lukken. Barcelona gaat stand houden. En gaat hier met een klinkende overwinning. Normaal gesproken van het veld stappen in Bernabeu. Over een uh, nou ja, minuut of twee. Ja, balbezit nog een keer voor... Uh... Barcelona, bal de diepte. Ja, hij wil wel. Sergio Roberto heeft voor het eerst balbezit. En doet dat helemaal niet onaardig, Dat wordt dan wel opgevangen achterin. Drie minuten extra tijd, daarvan is er één uh, verlopen. Overtreding. Dan moet je wel uitkijken uh, als Messi, zeg ik. Om nu nog een gele kaart te pakken terwijl je 2-0 voor staat. Ja, het zou hem niet eens wat deren hoor. Want. Verre van scherp, de sportieve speler. Wij krijgen nog één keer het hier geweldig. Ja, het is echt een naar Superlatieve schiette tekort hoor. Bij de Argentijn. Die toch zo gek genoeg op uh, wedstrijden bij het WK uh, het niet kon maken. Maar ja, dan staan er tien andere mensen om hem heen. Mourinho kijkt nog eens een keer. En zal zeker richting Stark gaan wijzen dat Pepe veelkomen onterecht een rode kaart kreeg. Maar als hij eerlijk is en hij kijkt ook naar de beelden achteraf. Dan zal hij toch moeten toegeven dat Stark een uitstekende wedstrijd heeft gefloten. En helemaal terecht die rode kaart, die belangrijke rode kaart gaf aan Pepe. Tweedeel nog altijd. Dan zal hij ook tot de conclusie komen dat zijn ploeg Real Madrid eigenlijk maar twee mogelijkheden gekregen heeft. Via Ronaldo die dan ook nog het gevolg waren van momenten van afstand. Een keer een countertje misschien. En dat was het eigenlijk wel. Iets uitgespeeld heeft Real niet. Terwijl Ronaldo nu van 35 meter weer probeert te schieten. Maar een tegenstander raakt. Of liever die blokt het schot. Het leek mij Mascherano. De bal op het middenveld wordt dan weer prooi voor Barcelona. En dat betekent dat de ploeg nog één keer mag via Affalay. Die wil nog wel. De laatste 50 seconden van extra tijd. Afelay houdt dan in. Jammer, zou je bijna zeggen. En speelt de bal terug naar een van zijn ploeggenoten. Keita rustig. Alves rustig. Xavi een uitspelen geblazen. Het is nog dik een halve minuut. Real Madrid Barcelona is door twee goals van Messi. Eén op aangeven van Affalai. En één na een werkelijk prachtige solo 0-2. En de laatste seconden voltrekken, ons, voltrekken zich voor onze ogen. En men had zo een goede hoop bij Real Madrid. Na toch een aardige wedstrijd uh, in de Bernabeu de 1-1 voor de competitie. Het winnen van de Coppa. De beker. Uh, toen dacht men, nou, er zit wel weer in. Maar nee, er zat niet meer in. En er zit niet meer in. Want met een 2-0 achterstand gaan we een rendezvous krijgen. Volgende week dinsdag in Nauwkamp. 2-0 voor Barcelona is het geworden. Op 27 april 2011 feest in de straten van Barcelona. Treurnis in Madrid. Want Barcelona verslaat door twee doelpunten van Messi. Real Madrid met 2-0.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 Alideville en uh, hey Joe, bijna kwart voor elf. Wij zijn in afwachting van uh, Ibrahim Afelay. We hopen hem in het komende kwartier nog even sprekend aan u te kunnen laten horen. Vanzelfsprekend, Want hij had uh, de assist van die belangrijke 1-0, Henk Spaan, hier in de studio nog steeds. Ja. Het werd toch wel een gevecht hoor, in die tweede helft. Ja, He? en het uh, bizarre was dat door de wissel van Mourinho om um, Adebayor in de spits te zetten... Ronaldo rechtsbuiten, Milito linksbuiten, werd Real Madrid sterker. En uh, dan gaat die domme PP dus die overtreding maken. Ja. Ze hebben het weer helemaal aan zichzelf te wijten. En uh, later, overigens, heel, heel grappig vond ik... dat Marcelo, ging, die had een rode kaart moeten hebben... omdat hij op de knie ging staan van uh, Pedro. Uh -huh. Daardoor moest Pedro worden gewisseld. Daardoor kwam Afelay in het veld. Afelay passeert Marcelo. Terwijl hij achterover valt, want hij strijkelde <laughs> ja, ja, nee, over zijn benen. Het is mee. zo grappig dat die Marcelo dat die dus <laughs> eigenlijk, uh, de invalbeurt van Afelay creëert veroorzaakt en dat Avalai de assist geeft. Hij wordt ja. echt eerlijk gestraft eigenlijk. Eerlijk gestraft. Ja, maar, maar Hij dit, had rood moeten hebben. Hij had rood moeten hebben. Maar goed, maar goed uh, dit is natuurlijk een droom voor Avalai. Ja, fantastisch. Hij is zes en... minuten... Staat in nee, maar dat is e echt geweldig. En dan Messi die hem uh, in zijn armen vliegt, jongen. Dat is... Uh, voor zo'n speler die, uh, die zijn plek probeert te veroveren... is dat gewoon heel belangrijk. Ja. En uh, ik... ik bij die laatste Interland heb ik een tijdje met, uh, of heel even met Affelai gepraat. Die was zo opgetogen over die trainingen bij, uh, bij Barcelona. Hij vond het zo heerlijk dat je het, ik gun het hem ook enorm. Wat vond hij er zo heerlijk aan? Dan? Ja, de technische, uh, het niveau. Ja. Het niveau. Ik zeg uh, lekker hard inspelen zeker. Ja, ja, keihard inspelen, lekker, weet je wel. Ja. Ja, ja. Maar hij past gewoon echt feilloos in het team. Ja, je ziet ook. De, en hij heeft ook gezegd toen hij naar Barcelona ging: van dit half jaar, dat is voor mij een beetje wennen. Ja. Nou, dit is, uh, het gaat is een uitstekende manier van ja. wennen. Hij mij. moest gewoon het veld breed houden, omdat ze met uh, één man meer speelden. Hij is niet van die zijlijn af geweest. Maar die ene actie die hij maakte, die had dus uh, gevolgen. Dat was echt een puur assist. Even die rode kaart, want dat is natuurlijk ook wel een, een, een, een bepalend moment voor uh, de wedstrijd. Was die rode ja. kaart, gestrekt been. Beetje Nigel de Jong deed het aan denken, maar dan gericht, gericht op het been. Wat lager. Lager, Ja, ja. Nee, ja uh, het is rood of geel. En uh, het is gewoon een ontzettende suffert, die PP. Speelde een goede wedstrijd tot dat moment. En uh, benadeelt iedereen. Maar was het rood? Ja, ik denk het wel. Er zijn noppen tegen het dijbeen aan. Hij kan hem geven, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, hij kan hem geven. Ja. Vervolgens uh, commotie en natuurlijk begint Mourinho te mekkeren. Ja, het is altijd hetzelfde met Mourinho. Bij Inter vorig jaar heeft hij toch ook eens een tijdje... daar achter dat glas zitten gebaren, weet je wel. Uh, achter, uh, achter van dat donkere glas. Het is toch een half, ja... Hij kan zijn ploegen goed motiveren, hij is tactisch goed en toch is er een steekje los. Ja. De vorige keer zei hij van: ik moet maar op 10 tegen 11 gaan trainen, want er is nog geen enkele wedstrijd die ik tegen Barcelona nou, heb gespeeld. Nou, dan moet hij zijn spelers, hij, Met 11 uh, geëindigd en nu gebeurt het weer. Ja, maar hij heeft zijn spelers dus niet in de hand. Ja. En Dat dus? is gewoon zijn, zijn fout en door dit gedrag wat hij vertoont aan de zijlijn, uh, he, bewerkstelligt hij ook weer wangedrag bij zijn spelers. Want kort erop ging die Marcelo dus, dus weer op de knie van uh, Pedro staan. Ja, hij hitst ze gewoon niet ja, te veel op. Dat moet ze niet doen. Altijd ophitsen, provoceren, ja. vervelend. Terwijl, ja. die, terwijl het een hele goede coach is. Ik heb uh, uh, geprobeerd aan kansen het een en ander mee te, mee te, mee te, mee te schrijven. Ik heb er niet veel opgeschreven. Heb jij er nog wat opgeschreven? Want volgens mij was er niet veel dan die twee goals. Uh, nou, er was, uh, er was één moment in de vijftigste minuut. Toen had, uh, was een okay. goede aanval van Real Madrid. En Ronaldo kreeg toen uh, in het strafschopgebied de bal op vijf oh, meter oh, ja, ja, van de achterlijn. Ja, ja. Toen schoot hij suffert met links. Terwijl hij de bal had moeten terugleggen of een voorzet moeten geven. Het is altijd bij Ronaldo, altijd gericht op het resultaat van Ronaldo. Maar het is een teamsport, voetbal. En als, ja, precies. Als we nu terugkijken naar dat moment na een kwartier... Hè, dat hij wanhopig met zijn handen omhoog stond en uh, zei van... ja jongens, waar zijn we nou eigenlijk met z'n allen uh, mee bezig? Ja. Was dat niet typerend nu achteraf gezien voor de, voor, voor, voor de minuten die daarna volgden? Geen moment goed in de wedstrijd geweest? Meneer Ronaldo? Ja. Nee, nee, nee. nee. Die, die, Ronaldo, als de tegenstander sterker is, gaat hij altijd kapot. Ik herinner me nog een wedstrijd... Uh, uh, was dat niet tegen Man voor Manchester United? Uh, ik weet niet meer precies tegen wie. Hij begon toen met twee goede schoten. Daarna zakte de ploeg een beetje weg en was hij ook verdwenen. Hij zakt altijd weg uh, als het niet gaat zoals hij wilde dat het gaat. Misschien is dat ook wel de reden dat Adebayor op die plek komt te spelen... en dat hij naar buiten, naar buiten ging, dat Mourinho ja. dat ook heeft gezien. En nee, en maar gewoon... dat was wel op zich was dat een goede wissel. Want toen ging het lopen. Ja, maar. zeker. Ja. Toen begonnen ze, ze waren in dat deel van de wedstrijd net na rust... gewoon iets beter dan Barcelona. En dan volgt uh, de 85ste minuut. Uh, uh, ja, ik zei. Dat is moeten we echt herhalen wat ik in de rust zei over Messi? Van hij zit nog niet zo lekker in de wedstrijd. Uh... Nou, je mag het wel herhalen. Ik vind het wel eerlijk van je. Ja, dat zei ik. Ja. ik zei, hij, heeft, hij heeft veel balverlies in de eerste helft. Dat, ja. dus, zo was het toch ook? Uh, je nee. weet het, ja, jij zegt het weer van niet. Ik, ik heb een paar keer balverlies zien ja. leiden. Dat ik dacht: van, nou ja. Goed. Nee, maar hij nee. was bij alle combinaties betrokken. En uh, zoals in die wedstrijd tegen Arsenal in de eerste helft uit in Londen. Toen verloor hij echt, toen had hij weinig overtuiging in zijn spel. En dat hij, hij, had hij nu wel de hele wedstrijd. Maar Je weet ook dat natuurlijk zijn moment komt, komt altijd. En, nou, en dat was nu ook. Het kwam ja, ongelooflijk. ongelooflijk. Xavier ja. krijgt die bal, ja. bal aangespeeld. Hij legt hem gewoon stil. Ja. En, en, Messi en, Messi, en Messi gaat ermee vandoor. En Messi gaat We hebben vijf man, vier man, ja. vijf man voorbij. Ja, uiteindelijk was het uh, Arbeloa, die, uh, die was het zieligste, vond ik. Uh, vlak voordat hij hem erin schoot. Die probeerde nog een halve overtreding te maken. Nou ja, hij, hij, hij, hij kon er gewoon helemaal niks meer aan doen, weet je wel. Ja, het was uh, schitterend. Weergeloos, hè? Met zijn rechtervoetje. Is dit nou... Uh, ja, het is een open deur, maar is dit nou beslist? Ja, dat is beslist. Want Injesta is er weer bij. En uh, bij, uh, Ramos mag niet meedoen. Nou ja, die verschrikkelijke PP die mag niet meedoen. Uh, eigenlijk is het misschien wel een voordeel, want dan moet hij weer voetballers op gaan stellen. Ja, geen schoppers. Ja. ja maar goed, hij, hij, is zelf, uh, hij is er zelf niet bij. Denk je dat, dat hij in Barcelona achter de dugout wordt gezet? Ja, op de eerste rij. Tussen het publiek waarschijnlijk? Ja. ja. Hij <laughs> <laughs> is er niet, hij denkt dat hij gewoon boven bij de pers ja, of Mooi uh, over de, als de in ring. Een kooi ja. zetten. Ze moeten hem in helemaal alleen in een kooi zetten met rood vlees erin. <laughs> ja, ik ben benieuwd of dat ook inderdaad gaat gebeuren. Overigens zag ik dat hij papiertjes gaf. Bas, die, die Ja, ik weet helemaal ook. niet of dat mag. Op, het, op, ja. op, op, op een papiertje schreef hij dat ja. dan en vervolgens gaf hij dat aan een assistent. En die gaf ja. dat dan weer aan een andere assistent. Ja, ik, weet niet ik vroeg me ook af of dat mocht. Ja, geen idee. Het zal blijken uit wat de UEFA doet. Het is waarschijnlijk min of meer hetzelfde als, uh, als het uh, sms'en of het bellen. Of, uh... Ja, dat mag toch ook niet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Mag dat niet? Ik zie ze toch ook vanaf de tribune met een telefoon naar beneden. Kom, uh, uh, volgens mij mag Ferguson, dat niet. heb ik dat wel zien doen. Ja, maar niet naar de bank. Misschien naar een gast die dan achter de bank zit. Ja. Maar ik, uh, misschien gaat hij nu gebarentaal leren. Mourinho. Ja, ja. Ik zie hem er wel toe aan. En ja. zit er dus zo'n uh, man op de bank steeds met zijn rug naar het veld... en die ziet dan die gebaren van Mourinho te vertalen. Ja, weet op zo'n plastic wit stoeltje. Vanuit zie. die kooi, hè? Het al gebeuren? Vanuit ja. die kooi, ja. Met dat rood vlees. Ja. Uh, overigens, nu dan op 28 mei... Uh, uh, wordt het dan waarschijnlijk Barcelona tegen Manchester United. Is Rooney dat... tegen Messi. Rooney tegen Messi. Is dat, een, is dat voor jou een gedroomde finale? Ja, pff. Uh, elke finale. Kijk, uh, finales vallen vaak tegen. Hè. Dat, uh, dat uh, zi zien we wel vaker. Maar ja, het, is natuurlijk het zijn twee hele grote ploegen. Hè. Ik gun het aan Barcelona weer iets meer dan, uh, dan Manchester United. Waarom? Ja. ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is, dat is, dat is die blinde emotie. Ja, het mooie voetbal tegen het werkvoetbal. Nou, dat ik dat, zo dat niet, niet eens, want uh, soms is uh, Manchester United ook goed. <kwijnt> Maar het is, uh, ja, ik, ik, ik gun het aan Barcelona wel meer. We hebben nog uh, zeven minuten uitzending. We zitten nog steeds, uh, het lijkt de uh, CDA wel... naar een dichte deur te kijken waar Avelay uh, vandaan moet komen. Dus we zijn nog steeds in afwachting van, uh, van Avelay. <kijkt> en dat uh, doen we hier gedrieën samen met u aan de andere kant van de radio. Go van Jacqueline Govaert en Alain uh, Clark. Ja, uh, nog steeds een dichte deur. Uh, Ibrahim Afellay. ik ben bang dat we dat niet meer gaan halen... voor het einde van de uitzending. Tot slot nog even, Henk De uh, return, uh, wat moet Real nu doen? Ik, ik kan me voorstellen dat ze in een spagaat zitten... van ja, moeten we vol op de aanval gaan spelen... met het risico dat je dan helemaal vernederd wordt in uh, Camp Nou... Of moeten ze dan maar hopen dat het allemaal niet te erg wordt? Of? Nou, ze moeten gewoon, uh, en voor Mourinho is dat heel erg moeilijk... uitgaan van het spel zelf. Wat, gewoon voetballen. Dat is wel heel erg ingewikkeld wat je nu zegt, nou, uitgaan van het spel zelf. Ja, de, voetbal. En Mourinho, bij Mourinho is het vaak geen voetbal. Wat bedoel je? Het is meer schoppen, bedoel je? Nou ja, en verdeden, En trucjes en provocaties en slimmigheidjes. Laat hij eens gewoon uh, zijn elftal laten spelen. Gewoon zeggen van jongens, ga maar lekker voetballen en we zien wel hoe het afloopt. De bal meer het werk laten doen. de erdoor. bal laten rollen. Zoals het dan heet. Ja. Ja, ja, ja. Want ze hebben echt wel goede spelers. Ja, dat mag je wel aannemen als dat je bij Real Madrid voetbalt. Ja. Ja. Alleen je ziet er heel weinig van terug. Ondanks dat die Pepe vandaag best wel een goede wedstrijd speelt. Nou ja, hij was, hij was niet slecht, maar hij deed weer ware dingen. Ja. Oké, okay. al met al was het wel een mooie avond, toch? En Adderbejor overigens, die ging ook nog door het Lint, hè? Ja, dus ja, het ook, dus is ook, uh, ook weer zo'n Mourinho-kloon dan, denk ik dan, in dit geval. Opgefokt. Die heeft hij dan ook niet in de hand. Dan gaat hij een echt een opgevokte lange lijst lopen en slaan. Ja, ja, die had gewoon rood moeten krijgen. Goed, volgende week zit jij lekker in je huisje in Frankrijk uh, Inderdaad. voetballen te kijken. Mag ik aanhemen? Ja, ja, uiteraard. Dank je wel voor je komst. Veel plezier. Tot je weer. Um, de KVB heeft trouwens de bekerfinale voor Beloften verplaatst naar uh, Rotterdam. De finale tussen Jong uh, Vitesse en Agio VV uh, en Jong Feyenoord Excelsior... zou eigenlijk op 2 mei in Waalwijk worden gespeeld, maar de burgemeester verbood dat. De KVB heeft nou overleg met de betrokkenen besloten het duel... nu op 16 mei bij Sparta te laten spelen. En hockeycoach Mark Lammers neemt plaats in de nieuwe raad van commissarissen van voetbalclub FC Den Bosch. President-commissaris wordt Leo Markenstein die dezelfde functie tot 2007 bij FC Utrecht vervulde. FC Den Bosch hoopt volgende week de nieuwe hoofdsponsor te kunnen presenteren. En begint dan ook met de uitgifte van aandelen aan de fans. En tennisser Michael Jusni is in de tweede ronde van het toernooi in München uitgeschakeld. De Russische titelverdediger verloor in drie sets... van de Duitser Petschner, dat u het maar weet. Goed, um, Aflaai morgen in het Radio 1 Dat is bij deze beloofd met een interview. Degene die de assist gaf op die eerste goal van Messi... en de wedstrijd openbrak. Daarna prachtige solo Messi. Barcelona wint bij Real Madrid met 2-0. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Clary Pollack. Nog een heel fijne avond. Het wordt 12 uur, middernacht. Het is stil, het is donker en u luistert naar Radio 1. Amsterdam gaat een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet. In Casaluna, Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam. Zometeen vanaf 12 uur, Casaluna. Radio 1, het nieuws van alle kanten.